Goedemiddag, allemaal. Het is vrijdag 1 augustus 2014, 1 minuut over 3. Uh, dat betekent dat ik 1 minuut te laat ben voor het begin van het Bartimees ask vraaguur. Welkom, allemaal. Um, ik had 3 apps op de rol staan. Dat is Lowlands. En dat is de app Pacer. Dat is een lifestyle app. Het is een gezondheids app. En dat is uh, Romantic Radio. Dat is meer iets voor kerst denk ik. Maar toch, ik kwam hem tegen op Apple Vision En ik dacht van nou, hij is misschien wel weer leuk. Omdat we de laatste keren wat meer aandacht ook aan radio apps hebben. Besteed dus leek me deze ook wel aardig. Ik moet alleen eerlijk zeggen dat ik uh, zeker de app Pacer helaas geen tijd meer heb gekregen om daar grondig naar te kijken. Omdat hier het halve huis ineens instortte. Uh, en er ook nog een uh, beetje langdurig telefoontje van het werk kwam. Maar goed, we komen er met z'n allen zeker uit. Mijn excuses alvast voor uh, dit gebeuren. Um, nou ja, verder natuurlijk de vaste onderdelen vandaag. En um, we beginnen met de dringende vragen. Dus ik laat de microfoon los voor iemand die iets dringends heeft. Niemand, mooi. Uh, dan gaan we beginnen met de vragen die binnengekomen zijn bij iAsk. Nou, dat was er bij mij eigenlijk geen één. Uh, wel een vraag, en dat is misschien wel even interessant... als jullie dat willen horen, kan ik dat ook straks nog wel even demonstreren. Het was een, uh, een vraag op het forum of er een goede app was om uh, bankbiljetten mee te lezen. En uh, er kwamen suggesties van uh, TapTapC en Goggles en noem maar op. Uh, ik gebruik zelf de app LookTel... En dat is volgens mij ook een gratis app. Maar ik schreef ook altijd, dat weet ik niet zeker meer. Want ik gebruik hem al heel lang. Een heel simpel appje. Zitten geen knoppen op, je start hem. En hij roept gewoon dat hij klaar voor zijn werk is. En je houdt er een briefje bij en hij vertelt je wat het is. Mocht iemand een demo willen, dan ga ik straks kijken of ik nog contant geld in huis heb. Maar dat is dus een, een app die ik eigenlijk al jaren ken. Maar blijkbaar zijn er dus nog mensen die hem nog niet kenden. Het is een, een heel simpel appje. En Nens, misschien kun jij even kijken uh, hoeveel die... Looktel Money Reader heet die. Um, Verder geef ik ook nog even de mic aan jou om van jou te horen of jij nog vragen hebt gehad. Volgens mij kost die 8,99. Ja, als het, je hebt helemaal gelijk. 8,99 kost die. En ik heb geen vragen. Oh jee, ben ik ooit zo rijk geweest? En dat voor zo'n simpel appje. Dat is best wel duur. Oké. Okay. Nou, als het dan met TapTapC gaat is dat, uh, of met uh, uh, goggles is dat ook prima. Dat zal ik ook eens proberen. Um, Oké. Okay. Dan ga ik hem ook verder niet demonstreren. Dan gaan we beginnen met, uh, wat mij betreft, met um, de app Lowlands... Het was trouwens wel grappig want ik vroeg aan Nens omdat ik toch een paar ongelabelde knoppen zag of zij hem ook wilde installeren en ik had hem gehaald uit de, de uh, hitlijstenlijst van de App Store, daar kijk ik altijd in, in de gratis hitlijst om te kijken of er nog leuke apps voor ons zijn en daar stond Lowlands bij mij vrij hoog, maar bij Nens, die, die, ik weet niet eens Nens of je hem uiteindelijk nog tegenkwam of niet, en hier zie je dus ook weer hetzelfde wat Google ook al doet. Dat op, waarschijnlijk op grond van je locatie zo'n lijst wordt samengesteld. En ze denken van die Hessels die woont in Flevoland. Dus die is vast wel geïnteresseerd in Lowlands. Nou, oké. Okay. In ieder geval komen de he hele volkstammen die naar Lowlands gaan. Die, die gaan hier via het station. Ik ga hem, uh, de microfoon vastzetten en de app erbij pakken. En samen met Nens uh, er doorheen. Ik heb weer een, uh, een videoverbinding via FaceTime. Openstaan, dus hij kan weer net als vorige week op mijn iPhone kijken als het nodig is. Lowlands, WTN-Z, knop. De eerste knop bovenin, hij zegt... B -T N spatie, D, A, S, H, spatie, R, E, D. Button dash red. Ik zal er eens dus op tikken kijken wat er gebeurt. IC en bek, knop, nieuws. Geselecteerd, nieuws, knop, Twitter. Welkom. Bedankt voor het downloaden van de enige echte en officiële Lowlands 2014 app. Vanaf nu ben je altijd meteen op de hoogte van het laatste nieuws, eventuele programmawijzigingen en alle andere belangrijke informatie rondom Lowlands. Natuurlijk kun je jouw persoonlijke Alex instellen en als je deze al op lowlands.nl hebt ingevuld, verschijnen ze vanzelf in de app. Via deze app kun je ook meespelen met de trash lottery. Op de achterkant van het programma boekje vind je een sticker met een code. Plak deze op je volle trashdag, registreer de code via de Oké, okay, de rest ik zal even de worden spreeksnelheid 45 25% Welkom. Dat is dus een welkom verhaaltje. Geselecteerd. Nieuws. Knop. De nieuwsknop. Nieuws. en back. Knop. Ik ga terug. Dat is dus... De BTN en de Red. De knop. Dash Red knop. BTN Dash Aqua. Knop. Nu hebben we een Aqua knop. Wel een mooi kleurtje. Gaan we eens kijken wat die doet. icm back. Knop. Weer een ICN back Een terugknop. Programma. Een programma. Geselecteerd. AZ. Knop. AZ. Knop. Alerts. Knop. Alerts. Knop. Time. Knop. Time knop Stage. Knop. Stage, of stage. We lopen geen stage. Maar er zijn diverse podia. Uh, eigenlijk zijn het tenten die ook allemaal namen hebben. Search. Zoekveld. Een zoekveld. 2. Koptekst. 20%. 25 oh, woorden. Tekens. 2. Twee. Een 2-knop. 20.000 deze 9. Koptekst. 90 hip-hop. Of letter A. Koptekst. Dit is dus ook eigenlijk al iets wat in het lijstje staat? Is dit Arab? Asset Arab. All this hardcore. Dat zijn dus allemaal dingen die daar gebeuren. Amsterdam Klesmarband. We gaan dus naar de Amsterdam Klesmarband. IC en bek knop. Ik dacht vroeger altijd klesmaarband, maar dat is het natuurlijk niet. IC en bek knop. Weer een terugknop. Biografie. De Biografie. BT en play knop. Een play knop. Amsterdam Klesmarband. Amsterdam Klesmarband. Zo. Prima. 15, 40, 16, 40. Hij is dus op zondag in de Lima-tent en van 15 tot 1640. Haal het Rijksmuseum, de Kalverstraat of Ajax weg uit Amsterdam en de pleuris breekt uit. Haal Amsterdam Klesmerband weg uit Amsterdam en het blijft feest, waar ze ook spelen. Dat bleek op Lowlands 2009 en dat zal blijken op Lowlands 2014. Het zijn zo van die zekerheden in het 17-jarige leven van de meest zwingende en gevarieerde Klesmerband van het land, waarin jullie roots en balkanritmiek hand in hand gaan, afgewisseld met de ska, funk, een sappige rap of zelfs een mobi banga. En onder de altijd vrolijk... Keurig verhaal. Lima. Zo. Zo. Amsterdam Klesmarband. BTN Play. Knop. Dit is de BTN Play-knop volgens mij. Ik zal het hem even laten spellen. B-T-N. Spatie. P-L-A-I. Ik ga er dus even op dubbel tikken. Haal het Rijksmuseum. De Kalverstraat of Ajaxweg uit. 1540. Lima. Zo. Amsterdam Klesmarband. Biografie. IC en bek. En nu is die playknop is weg. Bovenaan scherm. Haal het Rijksmuseum. Maar ik hoor dus niks. Dus dat werkt bij mij niet. Dus nens aan jou zo de vraag. Wat die playknop bij jou doet. IC en weg. Knop. Ik ga de terugknop doen. IC en weg. Knop. Programma. Geselecteerd. AZ. Alles. Knop. Amsterdam Klesmarband. Ik ga even, naar, uh, even helemaal naar beneden. Netten. Half letter P. Kop. Zombie. De resurrection of Zom. Half letter Z. Kop. Zombie. Half letter P. Ketten. P, A, T, T, E, N. Nico, I, C en Beck. Het rare knop. is dat die hoofdletter P naar die Z komt. Het is Biografie, een BT en Play, knopketten. Zo, X, Rij. X, -ray. 20, 30, 21, 20. Luister op Spotify. De ram voor maximale sound van petten is niet voor zwakke ogen. Maak het je daarom vooral zo gemakkelijk mogelijk, want deze producer doet niet. Nou, en de rest, ik BT Play. Ik ga deze hier even de play knop proberen. De ramp voor maximale sound van. Luister op Spotify. 20, 30. En je hoort luister op Spotify. Ik zal die. Luister op Spotify even open doen en dan, Spotify, dan wordt 89%. Alleen de vraag is: dan kom ik waarschijnlijk, we zullen zien op een website die misschien wel niet helemaal toegankelijk is. Estwollen naar Iant de Afbeeldplaatje pauze koppeling App Store deel knop. Dan kom ik in de App Store. Verlanglijst app symbool voor Spotify Music. Dan moet ik naar nou Spotify. En die hebben ik iets. Het kan zijn dat mensen die dus wel Spotify hebben Top. Top. Die Top. wel iets mee kunnen. Lowlands. Ik ga weer even terug naar Lowlands. Ik ben benieuwd waar ik naar kom. IC en back knop. weer terugknop. IC en back knop. Ik ga even helemaal weer naar boven. dashet knop BT en Daar waren knop. we de aqua knop en NW. NW willen. Dat is ook IC en nieuws. Geselecteerd. Nieuws. Twitter knop. Welkom. Bedankt voor het downloaden van de enige echte en officiële Londen 2014 kies. Vanaf nu ben je IC ondersteuning NW. te zijn knop. van die knoppen, dus die red knop, die heet dus ook NW. Dat zou betekenen BTN dat BT en NW PR. PR. PR, dat dat de programma knop is. Dan komen we daar weer terecht. Dus het IC zijn dubbele bek. functies. Knop. Dat zie je wel vaker. Programma. Geselecteerd. AZ. Alerts Knop. Um, voordat ik nou verder ga ga ik eerst even naar die alerts kijken. Geselecteerd. Alerts. Die is nu geselecteerd. Time. Knop. Stage. Knop. Search. Zoekveld. Zondag. Koptekst. 15. Lima. Amsterdam. Klesmerband. Zondag. Search. Stage. Knop. Time. Knop. Ik zal even de geselecteerd. Doen. Time. Stage. Search. Zoek vrijdag. Koptekst. 13:30 Alfa Blodrechus. 13:30 India Dan Troll. 13:30 XG Plaza Numbers. Ik zal dus eens... 13:55 Gros. Sam Smit. Ik zal eens even dubbel tikken kijken wat er nu gebeurt. IC en Biografie. BT in play. Sam Smit VR Gils. 13:55 luister op Spotify. Ik soms met de die luisterheid herhaal Samsmit. BT play knop. Ik kan weer die play knop doen. Ik soms met een nieuw. luister op sport 13 55 gsch. VR Sam Samsmit biografie. En nu hoor je dat die play -knop er is. Het is voor mij alleen nog niet helemaal duidelijk of ik nu 13 30 13 14, braaf. Kijk, dan ben ik hier weer of ik dus nu Dek, dit ook als Komp, search heb toegevoegd. Stage, Knop. En ik zal even kijken hoeveel pagina's dit heeft. Rogers 9, toon 19 of 246. ik hoor 246, dus dat is het hele programma krijgen. IC en bek. Prog, az, aderts, geselecteerd, Time. stage, search, zoek, vrijdag, search, Stage. geselecteerd, knop, geselecteerd, aderts, Time. stage, search, zoek, zondag, context. 1540, 40. Lima. Amsterdam klets maar dan. Zondag. 50. Het gekke 40, is dat ik dus prima, deze nu zie. Amsterdam klets maar dan. Dat een alert zijn. ICM Beck. Biograf BTN Amsterdam BTN Play. Knop. Hier zie ik weer exact hetzelfde. Dus het Houdreijks is het Rex Museum. De kalte ja, ja, ICM Beck. Voor mij nog niet helemaal duidelijk. IC en Beck. Knop. En of het echt toegankelijk is, weet ik dus ook niet of die alerts goed te doen zijn. Het is me vanochtend ook niet gelukt. ICM. Ik lukt het me weer niet. Haze. Geselecteerd. Alles, Time Knop, stage. Ik ga Knop. dus even IC in back. weer Knop. even terug. BTN Design. Even kijken, zitten we weer op het hoofdscherm. BTN MW BR Nieuws. Programma. Hier hoor je het weer. BTN Des -fluor Knop. Nu krijgen we de vluorgroep BS. BTN Desvloorgroep. Kijkenknop. Dit is IC MB. Blokkenschema. Geselecteerd. Vrijdag. Zaterdag. Zondag. Alpha. Bravo. Charlie Echo. Gos. India. Juliet, Lima. We pakken nu Lima. Juliet, geselecteerd. Lima, Romeo, Ditty X-ray. Blood Redschoes, rood Galitie Tour. Trigger Triggerfinger. Imagine Dragons. Disclosure, Live. Flume. Jan Legion. Lensman, Veel, Fred Veen Grafics. Camo en Krok, Etras en Optical. Dit zijn dus. Malek, FT. Namelijk, nooit heb gehoord. Neps, Tordestaars. Neps. Filt. Popomatic Hostet B.D.J. Sint, Paul M.V.J. Swinsdokter, Fiddler Spring, Sinaaman en Job Jobsen. Ik zal eens even iets anders pakken. I.C. Blokken, geselecteerd. zaterdag, knop. Nu pak ik Geselecteerd, zondag, alfa, bravo, charlie, echo, gros, india, Julia, Klima, Romeo, ditit, x-ray, lowlands, high jungle, Denied, Gregory, reporter. Dus het is, uh, ook hierin had ik zoiets van, um, hoe werkt dit precies als ik een andere kies. I.C. blok vrijdag, geselecteerd. Zaterdag, vrijdag. Dat is vrijdag, dan moet ik geselecteerd. Dus iets anders zien. Zaterdag zonder Alpha Bravo, Charlie, Echo, Golf India, Juliet, Gesil, Romeo. Dit twister, geselecteerd. Lima. Kijk, Lima staat nog steeds geselecteerd en dan op vrijdag. Romeo, Dit ik ray dit Twister, en X-Rex, dit Rood, Juliet, India, Gross, India. Nu ik Gros, dan moet ik iets anders zien. Pop Janelle Moor, Popomatico, ja, Janelle, Milky Sand, Mando Diario. Door IC in Blokken, geselect. Zaterdag, zondag, alfa Bravo, Charlie, Echo. Geselecteerd, India. Geselecteerd. Gross. Dus India. Keurig. Julia, Prima. Romeo. Dit is twister. That is prima. India. India Geselected. Echo. Charlie, bravo, Alfa. Zondag. Nu ga ik knop, naar Zondag geselecteerd, en zou dus... Zondag. Alfa, bravo, Charlie, Echo. Gros. Gros, selecteer ik nu. Dus nu is Zondag en Gros, Echo, geselecteerd. Charlie, bravo, Alfa, geselecteerd. Zondag, Alfa, en... Bravo, Charlie, Echo, geselecteerd. Gros, India, Juliet, Lima, Romeo. Dit titel X-ray. Dit titel x Romeo, Lima, Juliette. Nu pakken we Lima. Lima. En dan zou ik dus die kletsmar Taai, op zondag tegen moeten komen. En Logenda. Taishi. Doodpa Red, Jonathan Wilson. Ga. IC-blok, treider, Zat geseleckt. Alpha. De zondag is geselecteerd. Bravo, Charlie. Echo, Guls, India. Juliet. geselecteerd. Lima. Lima is geselecteerd en we weten net van het begin van mijn verhaal dat om 13.30 u daar uh, die kletsmar ben Romeo. Promio, Kitty X-Ray, Fink. Kovacs, Son, De Befix, Tifon, Giborat, Jerovanda, Ketranada, Kretranada, Kersmeren, Rusti, En bij mij werkt dat dus niet, want ik zie weer dat eerdere verhalen ervan Dus het is mij niet helemaal duidelijk of Art, Disco Revolutia, Doxen, en Doxen 155... Of dit dus echt uh, uh, uh, uh, voor ons IC Beck, werkt. Knop. Je haalt er dus wel best veel informatie uit, maar... BTN Dash Red, schema. LM. Dat was dus LM, even kijken wat LM is. IC en Beck. Lomap. Knop. Knop. Knop. Dat is dus een... IC in back. De map. BTN das rnl Douwe Egberts. En een... BTN das orange Lomap. De Lomap. Uh, blokkenschema. Het blokkenschema, dat was wat we dus net hadden, maar dat is... Dat ziet er voor mij een beetje vreemd uit. Lomap. wtn We hebben nog een oranje knop. IC in Bek. Douwe Egberts. Douwe Egberts. Reklaar. IC in back. BTN, Douwe echt net. Nederland Schoon. Nederland Schoon, die doet ook mee. BTNFB, knop. En dit is dan de laatste. IC van koppelen. Je bent nog niet ingelogd. Je vasebock account is nog niet gekoppeld met de Lowlands, nl website. Nou, dat... ga naar Page 1 of 2. Dat doen Middend we IC Dat kan dus ook niet. Dus ik heb een BTNFB. beetje mijn vraagtekens knop. over die, dat blokkenschema zie ik dingen niet helemaal veranderen. Verder die play knop. Uh, die, die gaat bij mij niet echt iets spelen. Uh, die verdwijnt als ik erop dubbeltik. Verder is het mij niet helemaal duidelijk of die alerts nou werken. Want het leek erop alsof er één alert in stond. En uh, ja, verder kan ik uh, dus wel, uh, daar lijkt het tenminste wel naar, het, uh, het uh, programma bekijken. En ook waar en hoe laat de dingen zijn. Uh, wat ik alleen mis is de data, want ik ben zelf even kwijt uh, wanneer Lola's dan eigenlijk begint. Het is altijd augustus, volgens mij is het nog niet dit weekend. Ik ben weliswaar niet in de stad geweest. Uh, uh, jawel, natuurlijk. Ik kwam gisteren gewoon van kantoor. En meestal merk je op donderdagavond al aan de treinen. en aan het publiek wat erin zit. zeker aan de hoeveelheden, tenten en noem allemaal maar op. dat Lowlands begint. Dus ik vermoed dat dat pas volgende week of de week daarop zal zijn. Oké, okay, Nens, ik heb jou met een aantal vragen opgescheept. Um, Mocht het uh, nodig zijn dat ik de iPhone weer voor de camera hou en we samen even kijken, dan hoor ik dat wel. Voor de rest laat ik eerst even de microfoon los voor mensen die, uh, die al iets meer met deze app hebben gedaan. Je weet het maar nooit. Oké, okay, niemand niemand geïnteresseerd in Lowlands. Um, Nens, okay, kun jij al wat van mijn vragen beantwoorden? Ja, um, even kijken hoor. Ik moet ook even alle vragen weer op een rijtje zetten, maar oké. Okay. Uh, allereerst, dan zit ik even terug in het blokkenschema, want daar heb ik even snel naar gekeken, daar sta ik nu in. En wat hij doet daar in dat blokkenschema is dat hij um, dat schema aangeeft, de eerste kolom zeg maar, dat is dan waar de, de, de, de stages, dus uh, Alpha, Bravo, Charlie, dus de A, B, C, D, E, F, G, H. Ja. En dan uh, daarin horizontaal... Als je dus uh, bijvoorbeeld alfa pakt in de eerste rij en je gaat uh, horizontaal je vinger er overheen halen, dan hoor je dus wat er allemaal op die alfa afspeelt. Nou, ik raad niet aan om die uh, blokkenschema te gebruiken, want het is veel handiger blokken schema, blokken schema. om uh, een blokken van die andere blokken. schematjes te gebruiken. Uh, even kijken hoor, ik ga eventjes terug. mijne klinkt een beetje zacht volgens mij. Oké. Okay. Um, dan ben ik weer even terug in dat uh, knoppenschema, en, uh, dus bij het beginscherm. En daar hoor je inderdaad, als je met je, uh, met je voor je hoofd er doorheen loopt, hoor je eigenlijk de, die kleur van, van het knopje. En dan hoor je letters, NW, en dan hoor je ook nog eens nieuws. Nou, dat is één en dezelfde knop. En ze brengen je ook bij één en dezelfde plek. En dat geldt eigenlijk ook voor programma, PR, en uh, dat is die blauwe, dat soort dingen meer. Dus dat is bij deze hopelijk ook opgelost. Dan ga ik eventjes naar het programma. Um, ja, dit, dit zou ik gebruiken zeg maar als je zegt van oké okay, ik wil weten wie wat waar. Uh, inderdaad je hebt hier verschillende lijsten en die kun je filteren. Dus je kunt filteren op verschillende dingen. Nou dat heb jij al uh, mooi uitgelegd denk ik. A tot en met z. Um, time dus van hoe laat tot hoe laat iets speelt en de stages oftewel de podia's. Dan hebben we de alerts. Daar vroeg jij mij ook wat over. Ik pak eventjes een Fiddler Screen. Toevallig heb ik die pas geleden op een festival gezien. Als je van ISO uh, voor muziek houdt, dan zou ik zeggen ga daar zeker naartoe. Fiddler Screen. Ik uh, dubbeltik daar daarop. En daar had je nog een aantal vragen. Nou, als ik hier doorheen loop. Nou, in dit geval niet, maar uh, je krijgt of die play-knop, daar had je een vraag over. Die play-knop brengt je naar een videootje. Dus op diezelfde plek komt dan een video te staan die je zou kunnen afspelen, maar dat doet hij niet met voice-over. Uh, als ik de voice-over uit heb, doet hij dat wel. Dan draait hij dus dat videootje. Nou, bij Fitless Screen zit geen videootje, maar wel die luister op Spotify. Nou luister op Spotify, wat die doet, is hij is, uh, koppelt je door naar de internetpagina uh, waar Fiddler Screen op Spotify staat en vervolgens als je daar uh, wil afspelen, dat is dus weer niet toegankelijk met voice-over, ik heb de voice-over uitgezet en ik heb erop geklikt, wat doet hij dan? Dan gaat hij inderdaad kijken of er op je telefoon een Spotify aanwezig is. Nou dat was bij mij niet het geval, dus kon ik ook niet verder. Dus dat is een beetje jammer, want dat is wel leuk, want dan kun je luisteren wat voor soort muziek het is. Maar daarnaast kun je dat natuurlijk ook eventjes opzoeken als je weet uh, wat voor informatie. Dan had je het geval met die um, favorieten of uh, dat soort dingen meer. Nou, dat is, als ik hier even door deze heen loop, ik zit nog in die biografie, ik hoorde hier dat ze vrijdag spelen. In de India, uh, op de India stage, of in de, op die podia, podia, India. En vervolgens word ik de tijd. 23, 23. En dan uh, zie ik daarnaast, zie ik een soort hartje staan. En dat hartje kan ik dus niet bereiken met mijn voice-over aan. Als ik mijn voice-over uitzet en ik druk erop, dan komt hij inderdaad in mijn... Biografie, biografie, IC Echt. en WEC. Terug, hoe en dat op. heet. Dan komt hij in alerts. programma's in Alerts. En als ik dan Alerts open... Dan start search. ...hoor ik dat u vrijdag... 22. India. Fiddler Screen. ...dat ik om 10 uur uh, bij Fiddler Screen moet zijn. Nou, dat is eigenlijk denk ik de vragen beantwoord over deze. Dan is er, en dat wilde ik ook nog eventjes bij vertellen... ...er is nog een tweede app die ik even heel snel heb bekeken. Die heet Low Love. l o w L-O-W-E Eigenlijk hetzelfde principe als deze, alhoewel dit de originele is volgens mij, of de officiële moet ik zeggen. Um, de andere werkt een klein beetje op hetzelfde manier, hij is gewoon toegankelijk. Blokkenschema daarentegen, de podia's worden daar niet uitgesproken, dus ook niet handig om daar te gebruiken. Wat je daar wel kan doen is inderdaad die favorieten aanklikken uh, of uh, activeren met je voice-over, dus dat is toegankelijk. En het leuke daaraan is, is dat je dan kan zien hoe lang het duurt voordat uh, die uh, af, uh, voordat hij gaat spelen. Ik ga even kijken of ik hem eventjes snel kan vinden voor de zik. Ja, ja, ik heb uh, ja. er weer een zooi van gemaakt. Ja, hier zit hij. Oh, ik heb het verkeerde Nou ja, en als ik dus Lola pak en ik vraag daar de favorieten... ...dan hoor ik dat ik bijvoorbeeld twee dagen en 17 uur en uh, drie seconden moet wachten of zoiets. Uh, op dit moment. Volgens mij is het 13, 14 en 15 augustus. Maar dat zou ik voor de zekerheid eventjes nakijken. Ik ga de knop loslaten. Ja, dankjewel. Nou, het is vandaag 1 augustus. Dus het zou dan 15, 16 en 17 moeten zijn. Um, het gekke was wel dat dus die uh, kletsmaar bij mij wel in de alert stonden... Dus ik ik ga even kijken. Het programma geselecteerd knop. Geselecteerd. Dat misschien voldoende is om op die tijd te tikken. Ik heb dat nu bij een andere band gedaan. Time. Stage search zaterdag koptekst 23 XG Antal. Ja. Als je dus op de tijd tikt, dan komt hij ook in het alert te staan. Uh, dus je hoeft, uh, uh, jij hebt tussen de voiceover uitgezet en op dat hartje getikt. Maar als je gewoon vo met voiceover aan op de tijd van het optreden tikt, dan komt die in je alerts te staan. Dus dat is ook toch wel toegankelijk. Dat is netjes. Ik weet alleen iets wanneer ik een alert krijg. Er staan er nu twee in. Ik vermoed dat als ik weer op de tijd tik, dat ze er wel uitgaan. Daar ga ik nog even mee rommelen, want anders dan word ik ineens om 23 uur zoveel. ...volgende week of over 14 dagen zaterdagavond uh, verteld dat ik naar uh, de X-ray tent moet. Nou, dat is toch net even iets te ver vandaan hier. En ik denk dat ik om die tijd er ook niet meer kom. Oké, okay, uh, nou dat was wat mij betreft de Lowlands app. Die is eigenlijk best wel nagenoeg toegankelijk. Uh, in ieder geval voor de mensen die er naartoe willen, denk ik redelijk bruikbaar. Oké, okay, heeft iemand nog een aan of een opmerking over Lowlands? Over de app dan tenminste... 15, 16 en 17 augustus heb ik net gezien. Uh, een kaartje kost 253 euro lies ik, ik weet niet of dat goed lees. Er is heel veel te doen, dat zei jij al. Dus ik dacht, nou, ik ga toch maar eens even kijken. Misschien vind ik het wel leuk, maar 253 euro, hmm. Ja, het is een hoop geld. Het is, het is een beetje een, een apart festival, want het is niet alleen muziek. Er gebeurt van alles, er zijn discussies, uh, weet ik veel wat er allemaal. Er gebeurt echt heel veel. En het schijnt ook echt uh, uh, uh, heel weinig rottigheid te gebeuren... Um. Ik ken iemand die bij de politie werkt die daar ook nog wel eens heeft moeten surveilleren. En dat is nooit een probleem. Mensen zijn allemaal even... Nou ja goed, het is gewoon een heel leuk festival. En dat roep ik niet omdat ik nou toevallig in die polder woon. Maar ik hoor dat ook van mensen die daar zijn geweest. Goede sfeer. En, en nogmaals, er is echt van alles en nog wat. Niet alleen muziek. Dus het is een heel ander festival dan bijvoorbeeld pingpop of noem maar op. Oké, okay, ik laat de microfoon nog één keer los voor Lowlands. Lowlands. Oké, okay, dan uh, gaan we nu eerst even kijken naar de app waar ik uh, niet uh, echt goed heb naar kunnen kijken. Dat was de app die heet Pacer, dat is een gezondheidsapp. Nens, jij hebt hem wel even gezien, dus ik geef jou eerst even de microfoon en dan zoek ik hem even op mijn iPhone op. En dan kunnen we er samen naar kijken. Nens <laughs> uh, is bezig, ik hoor via de FaceTime verbinding dat ze nu druk aan het zoeken is naar Pacer. Uh, ik kan wel vast even het begin maken. Uh, zet ik de microfoon te geven vast. Nens, als je iets wil doen, fluit even heel hard. Want dan hoor ik jou via de Mac dat je mijn aandacht vraagt. Oké, okay, ik heb Peser gestart. Oké, okay. wegger, knop. Acer wil toegang tot uw bewegingsactiviteit. Wegger, knop, oké, okay. knop. Peser, we. welkom tot Peser. Uh, wat Peser hier vraagt is dat hij dus uh, toegang wil uh, tot uh, uh, mijn, uh, zeg maar, de... de... ...apparatuur in mijn iPhone... ...de sensoren... ...want wat uh, Pacer onder andere kan doen... ...is je stappen tellen... ...hij kan ook iets met calorieën... ...hij schijnt ook iets te kunnen met... Uh, uh, uh, ...je gewicht... Uh, ...en ook je... ...je bloeddruk... ...hoe weet ik nog niet precies... ...want ik heb er wel een Engels verhaal over zitten lezen even snel... ...want uh, hij zegt wel dat je er geen... Uh, ...externe apparatuur voor nodig zou hebben... ...dus hoeveel je nou aan deze app hebt... ...weet ik niet... Maar er stond in Apple Vision een stukje in ieder geval over dat hij wel helemaal toegankelijk zou zijn. Oké, okay, ik heb nu uh, geaccepteerd dat hij mijn bewegingen mag. Welkom tot Pacer. Pacer's goal is to help you live a more active and healthier life. Wacht even, ik ga even. Taal. U.S. English. Welkom to Pacer. Pacer's goal is to help you live a more active and healthier life with our advanced activity tracking technology, personal health logging, and intuitive. Beautiful data presentation. However, you should not interpret the information within PACER as constituting, or substituting for, medical or health advice. We hope you enjoy our app. I understand. Continue. Knop. Oké, okay, ik heb begrepen dat ik hier geen enkele waarde aan mag hechten. Zo, ik zeg hem even lekker kort door de bocht. Uh, je mo moet dus, dat, dat moeten ze natuurlijk wel stel je voor uh, in, zeker in, als het om Amerikaanse dingen gaat je hebt zo'n uh, dikke uh, hoe heet dat schadeclaim aan je broek als uh, het blijkt dat je toch niet uh, uh, hoe noem je dat uh, veel te zwaar bent of, uh, ondanks het gebruik van die app of weet ik veel wat ze allemaal tegenwoordig verzinnen uh, ik ga naar I understand. Continue. ik heb het begrepen en nu ga Refine, ik... icon, Share. Knop. Activity. Pacer flat icon blue adactivity. Refine icons music. Knop. Active time. Calories. 0H0 zero zero meters. 0. Zero. Today's steps. 0. Tracking. My day. Top. Trends. Top. Geselecteerd. Top. Drie... Plan. Top. More. Top. Oké, okay, er zijn dus een aantal tabbladen. Plan. Top. Plan. Geselecteerd. Top. 3 van 5. De derde tab. Ze zeiden dat hij helemaal toegankelijk was. Trend. Top. Ik zal even kijken. Top. Drie van vijf. Geselecteerd. Top. Drie van vijf. De derde vijf. tab doet het dus niet. My day. Top. My day app. Die gaan we eens even doen. Geselecteerd. Er zit ook een, zoals top. jullie horen een, een, een music toestand in. Je kunt dus ook uh, muziek hiermee beluisteren. Um, nou ja, dat kan handig zijn omdat hij ook stappen telt. En op grond daarvan natuurlijk ook weer calorieën berekend. We hebben al eens eerder zoiets bekeken met een app. Dan kan het wel handig zijn als je ook een leuk muziekje erbij hebt, toch? Pacer Flat Icon Calendar. Knop. Today. Pacer Flat Icon Add. Knop. Activity. Zero. Weight. KG. BNI. Blood Pressure. Size. De Organize. Knop. Oké. Okay, Blood Wait, Act. Pacer. Dat... Today. Today. Dat is gewoon een kopteken. Pacer Flat Icon Calendar. Knop. Dit is een... Pacer Flat Icon Calendar. Today. Pacer flat icon add. Knop. Add. Pacer flat icon add. Activity zero steps completed. Goal zero percent. Ten thousand. Weight kg BMI. Wat zegt ze nou BMI? Nederlands. Oh. Ik weet kg BMI. BMI. Okay. U S. Kijk of. English. Het dan kan teken. Input back. Knop. Input context. History, knop, weight, knop, heart, knop, activity, knop, weight, 55.0 kilograms, fixed felt, date, august 1st 2014, 15:33. comments, fixed felt, save slash update, knop, Okay. Fixed ik, ik kan dus mijn, date, 55.0 kilograms, fixed ik felt, dus mijn... 55.0 kilograms, mijn... 55.0 kilograms, KG, one of one, Kies onder. done, Knop. next, previous, Grij. back, input, Pop. history, weight, Knop. heart, active, weight, 55.0 kg, textveld, 55.0 kg, textveld, ik krijg hem niet bewerkbaar, date, august 1 2014. 2014, comments, august 1 2014, 15, 33, Tekstveld. August 1st 2014, 15, comments. Commentaarveld. Comment. Maar update, 55.0 kg. De, De een of andere manier zou ik dus verwachten... 55.0 kg. Textveld. ...wil dat niet bewerkbaar worden. Dus, um, en ik weeg echt iets meer dan, wat zei je ze nou? 55.0 kg. Tekstveld. Iets meer dan 55 kilo. Tel er maar 10 kilo bij op. Dus um, het, het is voor mij een beetje een raadsel hoe ik hier... Um, Date. Ik kan wel. August 1, 2014. Wel de datum hier 15, 33. Comments. Tekstveld. Commentaar. Inbook.aa.nint. Save slash update. Previous. Knop. Next. Grijs. Done. Knop. Ja. Next. previous. Save slash the previous. Augustus okay, previous. August 1st, 2000. Comments. Textveld. Save slash. Text. Date. 55. Weight. Activity. Knop. Misschien moet ik mijn gewicht ergens anders mijn vullen, Hister. maar ja, ik back. zei in het begin al, ik heb te weinig tijd gehad omdat de, deze app is vrij uitgebreid om dat, back. Knop om daar echt helemaal flink in te buigen. Pacer Blood Icon Calendar. Ik ga knop. nog eens even verder kijken. Today. Pacer Blood Activity. Weight. K. Blood Pressure. Weight. KG. BMI. Nou, daar hadden we dus al op gedrukt, en dat doet hij dus niet. Want dan kom ik weer hier. Input. input. History. Weight. Knop. Weight. Heart. Activity. Weight. 55.0 kilograms. Tekstveld. Ik blijf het proberen, ik ben er. 55.0 kilograms. Tekstveld. Nou, ik kan dus niet eens mijn gewicht veranderen. En uh, ik ga nu even. Oeh. Um, hier gaat iets fout. Ik ga even aan Nens vragen. Of jij mij wel kan vertellen wat jij ziet, want bij mij krijg ik dit dus sowieso al niet echt goed aan de praat. En nogmaals, het zal wel aan mij liggen, maar in op de Apple site stond dat die volledig toegankelijk zou zijn. Nens, komt de microfoon aan? Ja, ik was net even een, ik aan het uitvoeren omdat hij gratis is. <laughs> Oké, okay, um, even kijken of die ondertussen... Nou, dat gaat even niet. Ik ga even terug naar waar jij was, Beck. Eh, uh, Beck. Inderdaad, je hebt die knoppen voorin. Activity. Activity krijg ik. icon blue Knop. Activity. As a flat icon blue other TV. Nou, krijg ik hier een, een, een flat, nou ja, zo'n knop. Die dubbeltik ik. Dan kom ik input. bij de input. Input. History. Weet. Weet. Nou, ik wil weet bijvoorbeeld aanpassen. Dus ik dubbeltik hierop. Weet. Activity. Weet. 100.0 kilogram. Tekstveld. En ik kan hier dubbeltikken in het tekstveld. Om het te bewerken. Om hem te bewerken. Kilogram, Wat er gebeurt is textveld. dat er in de onderhelft. Weer zo'n, uh, uh, uh, het lijkt op de klok instellen of de agenda instellen, uh, we 100, hebben zo'n, onderin, 500 hebben we zo'n roller zeg maar, dus ik heb nu mijn vinger in de linker benedenhoek gezet en je hoort nu de kilo's, nou stel dat ik 101 kilo weeg, ik veeg omhoog en ik krijg een 101, ik veeg van links naar rechts om naar, na de punt, nou na de punt zit er niks. Het is 101.0 en dan hoor ik de KG van Kilo. En dan loop ik weer even terug van rechts naar links en dan kom ik op de dan-knop, tik ik op. Vervolgens verdwijnt zeg maar dat onderkantje weer en zit ik weer in de input. Ik hoop dat je hier wat aan hebt Tom. Ja, helemaal goed. Ik heb hem gevonden. 65. 60, 67, okay. 68 of 500, 0, 1 of 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 kg, oké, 5, 6, done, knop, doe done, dus mijn 67,5 kilograms. ik sta nu Fixed op 67,5, dat ben ik, date, august 1, st 2014, dat hebben 15, we gedaan, textveld, commentaar, save slash update, knop, oké, okay, dat doen we nu, Pacer flat icon calendar. Knop. Pacer flat today. Pacer flat icon add. Activity. Zero weight. 67 kg. Blood pressure. Size. Dia. Organize. Knop. Even kijken. Done. wat Organize doet. Pacer or flat icon calendar today. Pacer flat delete acti activity. Zero reorder activity. Delete weight. 67 kg. Hier kan ik Five. dus dingen weggooien. VNI. Wait. 67. Reorder weight. Delete blood pressure. Blood pressure. Reorder blood pressure. Done. Knop. Organize. Dan, dus dan we zijn weer terug met organize. kun je dus uh, uh, dingen wijzigen en weggooien. Pacer Vlaad. Today. Pacer Vlaad icon add. Wait. En. Pacer Vlaad. Today. Pacer Vlaad activity. Zero steps completed. Goal. 0%. Oké, okay, er is dus nu vandaag nog niks gebeurd. En ik zou dus eigenlijk iets moeten gaan doen, maar dat kan nu even Wait. niet. Sixth cloud pressure. Geselecteerd. My day. Top. Dit is dus My day. Dat is de eerste tab. Hier geef je dus dingen aan die je doet. En um, hoe het verder... ...uitwerkt als ik dus bijvoorbeeld... ...en dat zou ik moeten gaan uitproberen... ...om te gaan lopen hiermee... ...en dan uh, iedere dag wegen... ...en dan uh, dingen gaan invullen. Dat kunnen we voor de grap wel eens doen. En dan kijken wat, er, uh, wat ik dan allemaal te zien krijg. Dit is dus het eerste tabblad. Hier vul je die dingen in. Trends. Top. Twee van vijf. Trends. Nou, Geselecteerd. Het tweede tabblad. Trends. Top. Steps. Weight. Blood pressure. Pacer blood icon history. Knop. Blood, wait, steps. Hier heb je die dingen weer. We gaan even naar Steps. History. back History. Contact. Organize. August 1st, 2014. Koptekst. Weight. 67.5 kg. Nou, meer is er niet, want er zijn geen stappen en andere dingen. Dus het is eigenlijk een, een voornamelijk ook een. Back. Denk ik, een controle-app. Ik heb geen idee wat die. Weight. Blood pressure. Pacer flat icon history. Knop. Pacer flat icon horizontal. Hier zijn dus weer een aantal knoppen die ook niet heen. 1 M. Knop. pacer ah. flat uit 1M. 6M. Average steps. All. 0 steps. Total. 03, 07, 02, 08. 0 steps. bp side slash dia. Weight. Steps. Calories. Active time. Nou jongens Pacer flat icon horizontal Knop Ik ga even kijken of ik hier terug 03. Pacer flat icon horizontal Ga ik even terug Pacer 15 uur 42 U.S. Last 7 days My day zijn ik, weer terug. ik moet jullie eerlijk zeggen dat ik niet echt heel erg veel wijzer word van deze app. Maar dat kan ook aan mij liggen. Uh, ik begrijp eerlijk gezegd ook niet zo goed waarom Applefish nou roept dat die gewoon goed toegankelijk is. In ieder geval wat ik wel hier aan zie is dat het aardig wat tijd kost om te begrijpen wat deze app allemaal kan. Tenminste met mijn uh, hoofd. Uh, dus uh, wat ik in ieder geval zou gaan zoeken is een fatsoenlijke handleiding hierbij. Geselecteerd. Trends. Top, top. 3 van 5. Het derde tabblad is dus uh, geen idee, ik zal er eens op dubbel tikken. Geselecteerd. Top. 3 van 5. Refine icons share. Knop. Activity. Pacer flat icon blue adactivity. Refine icons music. Active time. Calories. Zero h zero meters. Zero. Today's steps. Dan krijgen we weer die interface met wat er vandaag allemaal gebeurd is. Uh, Geselecteerd. Top. Dat is het derde van tabblad. Daar zit de muziek plan. bij. Top. 4 van uh, 5. Plan. Het vierde tabblad. Pacer Vlad Icon History. Knop. Weer zo'n history knop. Start a new plan. A new plan. Start a new plan. Couch to 10k steps. Free. Feeling sluggish? Get moving with this simple plan. Walk for weight loss. Most popular. Lose weight with personalized exercise goals. Build your own plan. Wat voor weight loss plan? Kijken wat er nu gebeurt. Upgrade. Back. Oh, ik moet upgraden dan. Upgrade. Restore. Walk off some of those excess pounds. Personalized weight loss plan with gradual activity intensity ramped up and inspiring dashboards. Ja, het is dus denk ik ook de bedoeling dat als je upgrade naar um, en dat zal dus wel betaald zijn en ik hoorde net iets doen net. Uh, dat je dan een soort plan krijgt van hoeveel je moet doen of wat je moet doen op zo'n dag om inderdaad te bereiken wat je wil bereiken in dat plan. En daar kan deze app je dus bij helpen als je de goede gegevens hervloopt. Walk for weight loss. Walk for weight loss. Learn more. Learn Knop. more. Purchase 0 euros. Zero zero. Knop. Oh, hij kost niks. Nou, dan doen we dat maar. Attentie. Het CD. Ja, lever de iPhone 5. Attentie. Bevestiging vestiging vereist. Wilt u walk 4 weight loss plan gratis ontvangen? Upgrade. Restoren. Upgrade. Koptekst. Restoren. Upgrade. Coptext. Restore. Walk of some of those excess pounds personalized weight loss plan. U.S. Restore. Walk off some of those excess pounds. Personalized weight loss plan. With gradual activity intensity ramped up. And inspiring dashboards. Knop. Walk for weight loss. Learn more. Purchase 0 euros. 0-0. Dat hebben we toch gedaan? Knop. Gaat hij het nog een keer vragen, denk ik? Bevestiging de vereist. Wilt u welk 4 annuleren? Bevestig. Knop. Was er. Top. 3 van 5. Attentie. Dank u. Uw aankoop is met succes voltooid. Uw aankoop is oké. Okay. Knop. Oké, okay, dat heeft Nens ook zitten doen, net denk ik. Was er. Ik. Top. De geselecteerd. Plan. Top. 4 van 5. Oké, okay, nu hebben we het plan. Laser we Flat Icon heeft start aan uw plan. Koudstop 10 k-steps. 3. Feeling is. Start aan your couch, walk 4 weight, weight, we we weight loss, most popular, lose weight with we personalized dus exercise. U.S. Couch to walk 4 weight loss, most popular, lose weight with personalized exercise Getting started. Back. Knop. Getting started. Koptekst. Personalize your weightless plan. Current weight. 67.5 kg. Target weight. 63.5 kg. Textveld, dat is goed hoor. Plan duration, 8 weeks. Textveld. Lose, 0.5 kg per week. Difficulty, moderate. Consult a physician before beginning any new diet or weightless program. Get started. Knop. Oké, okay. get started. Wat gaan we nu moeten Pacer doen? Pacer flat Icon history. Daar zijn Knop. we weer. Walk for weight loss. Pacer flat Icon finish. Weight change, left to lose, 0.0 kg. 4.0 kg. My day. Top. Trends. Top, top. 3.5. van Ja, en nu uh, is het uh, mijn gebrek in kennis dat ik nu niet snap wat er nu van mij wordt verwacht. Geselecteerd. Plan. Top. Dus ik ga de microfoon. microfoon, ik hou de hele tijd de microfoon ingedrukt. Dat is ook niet echt handig. Uh, ik ga even aan Nens vragen. Jij hebt waarschijnlijk mij gevolgd. Of jij uh, al weet wat er nu van mij wordt verwacht. Waarschijnlijk, ik denk dan dat hij wil dat ik zoveel kilometer per dag of zo ga lopen of iets dergelijks. Maar dat hoor ik graag van jou als jij er al achter bent. Uh, ja, um, even kijken hoor. Ik uh, heb je inderdaad gevolgd en uh, je staat nu in die walk for weight loss. En als ik daar doorheen loop, walk, dan hoor ik hier uh, weight change en uh, left to lose. Nou, ik moet 6 kilo uh, afvallen. Als ik daar op tik kom ik in een nieuw scherm. Left to lose, Exercise targets. En ik loop naar de regulaat en dan hoor ik wat mijn exercise targets zijn of wat mijn doelen zijn om te oefenen, zeg maar. Weekly calorie in progress. Weekly targets. Ik loop Weakly. even naar de weekly targets en ik zie in... Week progress. Oh, sorry. Week in week 1. Progress. 0%. Nou, ik heb nog niks gelopen, dat hoor je ook, want ik heb 0% calories burned en gelopen. Week 2. 0 calories burned target. 3422. En je hoort ook een target uh, hoeveel ik uh, moet lopen om uh, dat uh, doel te bereiken. En uh, daarachter, ik Progress. zal even kijken of hij hem hier pakt. Week 1, nul calories, deurnet, target 2902, Disre mening 6. En nou, je hoort dat er zes dagen uh, over zijn uh, om, uh, om dit doel te bereiken. Ik ga even terug, want ik wil je toch wel eventjes een klein beetje op weg helpen. Je hebt die, uh, drie, uh, of die 1, 2, 3, 4, 5 uh, tabblaadjes onderin. In de onderste balk, My D heb je al uit, uh, uitgebreid besproken. Hè? Daar vul je je gegevens in, die je weet. In de trends, daar zat je ook een beetje krap. Uh, wat je daar hebt, heb je eigenlijk drie paplaatjes. Of drie, drie uh, uh, pagina's waar je doorheen kan vegen met drie vingers van, uh, van rechts naar links. Daar heb je steps, weight en blad, pressure. Oftewel uh, bloeddruk, uh, gewicht en stappen. En als ik even stappen pak, dan hoor je hier dat mijn average, of mijn gemiddelde, is nu op dit moment 0. Dat klopt ook. Ik heb nog 0 gelopen. En de andere 0 die ik hoor, is de totaal voor nu. En daaronder zit een schemaatje en dat is niet toegankelijk. Dus dat is een beetje jammer, maar de average enzovoort kan ik wel vinden. Als ik even met mijn drie vingers van rechts naar links veeg, kom ik in de weight. Nou, dan hoor ik hier de minimale uh, gewicht wat ik nu heb. Max. En min en max, dus hij loopt horizontaal over mijn uh, scherm heen. En als ik doorveeg hoor ik nu dat, dat uh, ik 100 kilo minimaal was. 100 en dat ik dan nog steeds 100 kilo ben. Ja, dat krijg je als je niet loopt. Hè? Dus dat is een beetje hoe de tweede werkt. Dan de derde is eigenlijk Top de belangrijkste. 25. De derde onder het tapje, want dat is eigenlijk die. Geselecteerd. Waar je het activeert. Op dit moment is active time, uh, dat is dus de eerste kop die ik tegenkom. Als ik doorveeg, calories. vind ik calories en als, uh, calorieën. Sorry. En als ik doorloop, nul uur, nul komt hij dus nu onder active time. Met andere woorden, hoe lang is hij actief? Nou, 0 uur en 0 minuten, zegt hij. En deze 0 is van de calorieën. Nou, vervolgens krijg ik weer een kopje. Dus. Hoeveel stappen heb ik vandaag gezet? 0, nul. Nul. Nou, ja, dat klopt wel. Dit is een pauzeknopje voor uh, als ik mijn steps wil pauzeren. Session time. Dan heb ik hier de, uh, uh, de tijd dat ik loop. Dus dit is weer eventjes een kopje. Kom dadelijk bij uh, wat het is. Als ik gewoon mijn vinger neerzet op session time en mijn vinger naar beneden haal, dan hoor ik dat het direct onder staat. Maar als ik doorveeg van links naar rechts, dan hoor ik de volgende knop. Session steps. Session steps. No double time, no, no. Nou, die session time, dat is dit dus. Uh, die geeft dus aan hoe lang mijn sessie was van vandaag. No. En dit is hoeveel steps ik heb gezet voor die sessie van vandaag. Nou, en dan komt het belangrijkste, want hier zit start session. Met andere woorden, als ik wil, de stappen wil aanzetten, dan moet ik dit activeren om hem aan te zetten. Vervolgens heb ik ook nog een clear session, clear session knop. En dat was eigenlijk het derde tablaatje. Ik laat het weer aan jou, Tom. Kijk, Zero. Dankjewel, oh, hij staat nog steeds te kletsen. Ik, zit, ik, ik heb altijd. Uh, we hebben alles eens eerder ook. Uh, uh, uh, Heette die niet, moveits of zo? Uh, ik zie Alwien ook in, in de chat zitten. Die, die heeft toen ook al besproken. Ik heb een beetje een probleem met dit soort apps. Met die verstanden. Dat, uh, ik weet wel dat het niet moet. Maar stel je voor, er wordt mij gezegd: van je moet zoveel lopen vandaag. om zoveel calorieën kwijt te raken. En dan kom ik halverwege een snackbar tegen. Tja, wat dan, hè? Oké, okay, ehm. Um, Nederlands. You. My day. Top. Trends. Top. Geselecteerd. Plan. Top. Plan. Vier nou, daar zijn. hadden we ook al naar gekeken. Hier kun je dus zo'n plan uh, uh, eventueel downloaden en starten. En die vertelt je dan wat je, wat je moet doen. Dat had jij ook al. More. Top. Dan hebben we v een tabblad als More. laatste. Top. V Geselecteerd. More. Top. More. My profile. Knop. My data. Knop. Upgrade. Knop. Day of Data Needs Backup. Zero. iCloud Backup. Knop. iCloud. iCloud Restore. Knop. Data Export. Knop. Apps. Frequently asked questions. Feedback. Share. Regels. Passcode Protection. Passcode Protection. Je kan namelijk deze app beschermen met een, met een wachtwoord. Omdat je natuurlijk niet iedereen. We laten weten hoeveel je weegt en zo. Dus deze app kun je met een wachtwoord beschermen zodat jij hem alleen kunt starten. Units. English. Knop. Een van geselecteerd. English. Knop. Een van twee. Geselecteerd. Metric. Knop. My day. Top. Een van vijf. Oké, okay, nu we zijn we weer beneden. Um, More. My profile. Mopra, Knop. my profile. We zullen even kijken wat we hier kunnen. My data. My profile. Knop. Frequently asked questions. Uh, ik... More. My profile knop. Ik zie niet echt iets dat er iets gebeurt. My profile. Knop. My data. Knop. I have my data. Je hoort ook dat hij niet reageert. Upgrade. Knop. Day of data needs backup. Zero. ICloud backup. Knop. ICloud restore. Voor de iCloud om daar een backup naartoe te sturen en eventueel eraf te halen. Data export. Knop. We zullen eens kijken of die dan wel wat doet. Ja. Upgrade die doet Back. wel wat. Upgrade ik moet weer Upgrade. upgraden. Restore knop. All your data in your control. Seamless iCloud data backup and restore. Export to CSV format. Unlimited trends history. Knop. Premium data. Learn more. Knop. Purchase 0 euros. Zero zero. Knop. Die kost ook niks en dan kun je dus je, je, je data dus al je gegevens uitvoeren naar een comma uh, gescheiden bestand, een CSV bestand. ...dat je in Excel kunt lezen. Nou, dat zullen we nu niet doen, want het kost allemaal te veel tijd. Back. Ik ga back doen. Apps. Data export. Data export. Apps. Apps. Apps. Apps. Gaan we kijken wat Knop. we gedaan hebben. Apps. Kiesk 0. Koppeling. U. Apps. Kersk 0. Koppeling. Diabetes care. Kop niveau 4. Glucose. Weight. En Blood Pressure Tracker. Poppling. Dit zijn dus allemaal apps, gezondheidsapps. SRQDTX. Koppeling. Daily yoga. Kopniveau niveau 4. World's most dedicated yoga coaching app. Koppeling. Oké, okay, nou dat is allemaal heu Back. aardig. Knop. Voor More. mensen die geïnteresseerd zijn in deze app, hij was gratis. Is natuurlijk leuk om hier eens mee te. Frequently asked quest apps. Dan Frequently we de asked de questions. Feedback. feedback. Share. En de share. Um, More. My, my data. Waarom my profile, my profile en my data niet werkte, weet ik niet. Maar misschien, Nens, weet jij daar een, een oplossing voor? Ja, die mag je zelf uh, uitproberen. Als je op uh, My Profile staat, dan dubbeltik je, dan gebeurt er zeker wel wat. Je moet alleen even drie doorschuiven, want My Profile, My Data en Upgrade, die staan soort, als soort tabbladen bovenaan, zeg maar. Dus wat je aantikt, daar komt dan onder, of het eigen, wel, eigenlijk na die drie uh, My Profile, My Data, Upgrade. Na Upgrade verandert dus uh, de layout, dus wat je hebt aangetikt, daar krijg je dus dan die dingen over. Kijk maar eens naar My Profile, want daar staan nog een paar dingen die je moet invullen. Oké, okay, ik op My Profile en nu ga ik dus doorvegen. My data, upgrade, gender, male. Ah, knop. you van are 2. perfectly right. Ja, dus de vroeg. Net als bijvoorbeeld bij uh, de ING-bank komt er dus een schermpje onder. Geselecteerd. Female. Knop, twee van twee. Male. Knop. Nou, Geselecteerd. Female, you're a bird. Wat zegt u? 1981. Oh, wanneer ik geboren ben. Okay. Wait, 67,5 kilogram. Kijk, die had ik ook ingevuld in het begin, dus dat neemt hij keurig mee. Uh, 165,0 centimeter. Nee, er moet 50 centimeter bij. Apps. Frequently en dan ben ik weer bij questions. de apps. Dus dit is inderdaad ook duidelijk. Nou, volgens mij hebben we uh, denk ik toch uh, een beetje uh, struikelend, maar toch een beeld kunnen geven van wat deze app kan. Uh, ik weet niet of men er nog vragen over heeft. Uh, ik zou zeggen of misschien opmerkingen omdat mensen die app al kennen. Uh, wat me wel opviel war, was dus dat Nen zei dat er een paar dingetjes niet echt toegankelijk waren. En dat vind ik wel jammer want in de, um, in de, bij Applefish stond dat die fully accessible was. Oké, okay, ik laat de microfoon los. Even tussendoor. Ik heb volgens mij niks gezegd dat er niet toegankelijk was. Oh, dan moet ik even terugspoelen. Ik dacht dat jij iets had van er is ergens iets wat niet toegankelijk was, maar ik ben het. Nou uh... ja, ah, goed. Dit wordt even knip- en plakwerk. Ik ga daar even naar op zoek. Uh, waar zat dat ook alweer? Uh, weet iemand dat nog? Of is iedereen in slaap gevallen? Nee, je had op een gegeven moment had je gepurchased. Voor nul of voor nul niks. En uh, op een gegeven moment kom je in dat, in dat schema terecht. Uh, voor hoeveel je moet lopen en nou daar staat er een schemaatje en dat schemaatje is niet toegankelijk mensen. Je hebt helemaal gelijk Inge, dat was wat ik zei. Ja klopt, uh, dat heb je wel vaker bij die appjes. Als ze zo'n mooi schemaatje maken dan is dat uh, niet toegankelijk. Erg jammer want dat gaan, daar gaan ze veel uh, van maken waarschijnlijk met al die gezondheidsappeers en uh, dingetjes die ze erbij brengen. Dankjewel Inge. Ja dus je hoeft niet uh, te kopiëren, en te pasten, uh, Tom. Uh, ja, en verder, wat, wat was nou eigenlijk het probleem met dat gewicht ingeven? Dat, dat was ik niet helemaal, ik was toch nog met iets anders bezig. Wat ging het? Ja, uiteindelijk ging het dus wel, maar moet je dan eh, horizontaal schuiven, zeg maar, eh, net zoals dat je tijd... Ja, het was een beetje stom voor mij dat ik niet helemaal onderaan had gekeken. Het is net als met bijvoorbeeld in, in een appje als uh, uh, de Reisplanner en zo. Als je daar op een tijd dan dubbel uh, tikt, dan denk je dat er niks gebeurt, maar er verschijnen onderaan je scherm uh, de, de bekende radertjes om, uh, om dingen in te stellen. En dat is hier ook zo. Als je op, uh, en, en je wordt op het verkeerde been gezet omdat hij zegt: uh, Wait, tekstveld. Dus dan denk je van, als ik daarop dubbel tik, dan wordt het tekstveld bewerkbaar. Maar het is niet zo, er verschijnen onderaan je scherm die twee radertjes die je dus verticaal uh, kunt instellen. En uh, ja, dat, uh, dat was, had ik even niet gezien. Ja, maar ook inderdaad, dan hoor je natuurlijk dat piepje niet. Of je hoort hem inderdaad niet reageren. Net zoals nou met, uh, met die tapjes uh, in dat profiel. Ja, dan, dan word je inderdaad het verkeer op het verkeerde been gezet. Maar met verenigde krachten komen we er toch uit. Oké, okay, uh, heeft er nog iemand uh, iets met deze app? Of uh, die zegt van nou leuk, maar ik weet nog een veel leukere waar jullie eerst naar zouden kunnen gaan kijken. Uh, Alwin, ik weet niet of jij echt uh, nog op luisteren zit. We hebben een keer een app besproken, die heette geloof ik iets van Move of of Move It. Dat was ook een stappenteller en die berekende op grond van je stappen het aantal calorieën dat je had verbruikt. Maar... Um, wat er dan niet gebeurt is dat. Uh, ik weet niet of jullie wel eens op de loopband hebben gestaan. Daarbij kun je ook, uh, zeg maar, de helling instellen. En hoe steiler je loopt, hoe meer calorieën je verstookt. En daar wordt dus geen rekening mee gehouden in die apps. En dat zal in dit geval ook niet zo zijn, ben ik bang. En dat telt natuurlijk wel mee in je calorieverbruik. En ik vermoed dat. Ik weet niet of. Uh, ja, er zitten natuurlijk uh, de, uh, de sensoren in die in zes richtingen kunnen detecteren. Dus je moet ook kunnen detecteren of je omhoog of naar beneden gaat. Dus uh, ik ben benieuwd of deze app daar rekening mee houdt. Dat ga ik eens uitproberen. Trappen genoeg in dit huis. Uh, ja, ik, de, er zijn, die Runkeeper-app u het geloof ik ook, reken nou met de headingshoek. Er zijn hele uitgebreide En ik denk dat deze het ook doet. Maar dat weet ik natuurlijk niet helemaal zeker. En hij leek me wel aardig uitgebreid. Je hebt, maar bij de nieuwe iPhone schijn je een, een veel uitgebreidere gezondheidshoek te krijgen. Waar ook uh, uh, armbanden en zo bij horen. Ik denk dat het dat beter toegankelijk wordt dan dit. Ja, dat is. Uh, uh, Tim heeft dat ook aangekondigd uh, bij, bij zijn uh, keynote over iOS uh, 8 en uh, O16.10. Dat ze inderdaad veel meer uh, uh, op die gezondheid. Uh, uh, Gaan zitten. Het ja, is wel heel apart met die Amerikanen, ze zijn allemaal te dik, maar ze hebben het allemaal over gezondheid. Maar oh, goed, wie weet, ik weet niet uh, of dat uh, dan ook uh, met de iPhone 5S of al gaat werken en dat het puur in geïntegreerd zit in, in uh, iOS 8. Of dat we daar ook dan weer de iPhone 6 voor zouden moeten gaan kopen. Maar ja, dat horen we over een maand of twee, denk ik wel. Het zal wel weer oktober worden. Oké, okay, uh, uh, het is weliswaar vier uur geweest, maar ik heb nog één app op de rol staan. En dat is volgens mij een hele simpele. Um, en die heet Radio Romantic. Romantic, ra romantic Radio? Komt Romantic Radio is echt een, een, een, een, een, een radio-app voor de een, een romantische medemens. Want die geeft alleen maar zenders waar. Uh, Easy listening, romantische muziek wordt gedraaid, die kun je in je favorieten zetten. Ja, Eigenlijk een hele simpele app volgens mij. En je kunt ook nog opnemen en je kunt ook nog kijken of het desbetreffende nummer of titel uh, in de iTunes te krijgen is. Romantic Radio, koptekst. Ik loop eerst even het scherm door. Na de playing, grijs. Knop. Now playing, er speelt niks. Search zoekveld. 181 FM de hart. Klik en listen to live music non-stop www247 247 Bombird Radio Connection Synco kliktool de Radio de Radio, Radio station is Estereo romanse. Online radio's, Estreo, Goot, Laus, Radio Stereo Groot man die jouw Radio klik morgen top 5 van 5 naar beneden, dan gaan we naar de tabbladen Nieuws. recordings favorites geselecteerd stations top stations allemaal stations en je kunt ook nog zoeken favorites top Tweede favorites dan gaan we even heen geselecteerd favorites edit knop een edit knop mijn favorites Context. My favorite. Na Grijs. 24. 7 romansen. The Beatles. Sure life. Local host. Stations. Top. Die had ik er dus ingezet. En dat we gaan straks zien. Dat is ook vrij eenvoudig om dat te doen. Geselecteerd. V recordings. Top. Recordings. Van daar 5. komen je opnames. Heb Geselecteerd. Ik nog... Record. Edit. Die recordings. Na de kleing. Grijs. En list, Is nog leeg. Want ik heb niks opgenomen. Stations. Top. Dan komen we in de tabbladen. Nieuws. 4 van 5. De nieuws. Geselecteerd. Nieuws. Onder een scherm. Geselecteerd. Latest nieuws. Latest 1 van 2. Safe nieuws Knop. Save 2 van news. 2. Movie review. Guardians of the galaxy breaks the Marvel Mold, Salt Lake Tribune. 3. 1 augustus 2014. 13, 13. Uh, oh, 53, even over 3 Save News. news. Movie Review. Guardians of the Galaxy Breaks the Marvel Mold, Salt Lake Tribune. Friday, august 1, 2014. 13 53 42 GMT. Dit gaat dus over een film. Justin Bieber moves past Orlando Bloom drama. Post-flirty selfie with model. Weglating's sticking Ik kan er even op e. Online. En dan krijg je nieuwskeurig. Dus een nieuwsartikel te zien. Ja, ik geef geen idee waar dit nieuws vandaan komt. Maar goed. Back. Het zit erin. Sharknado 2 with Upstorm. Dan gaan we naar. More. Top. Het laatste Weven tabblad: More. More. More apps. Context. More apps. MP3 music downloader free. MP3 music downloader is een amazing free application which lets you download and play any number of MP3 songs from websites online. Oké, okay. dit is leuk om eens te proberen. Een MP MP3 downloader. In progress. Birthday anniversary calendar. Birthday anniversary calendar is an amazing app which provides with you an amazing calendar which could be loaded with birthday reminders from Facebook. Oké. Okay. Nou ja, mensen die op Facebook zitten en vrienden hebben die hun profiel hebben ingevuld... ...die weten inderdaad wanneer ze jarig zijn. In progress. Textpicks en quotes free. Nou ja, hier is allemaal appjes. We gaan even naar stations. Stations. Top, geselecteerd. Stations. Romantic Radio. Ik ga eens even... Now playing. Search. Ik ga ze even iets zoeken. Inbook.aanind. A. Shift. Z. X. Oh. Z. S. Oh. Sierra. S. S. N. Ik weet dat. November K. K. Sky ook een romantische zender heeft. R. T. Y. Y. Dus ik ga even kijken. No results. Geen results. Oh, nou. Blijkbaar niet. Um, in het verhaal wat ze uh, erbij hebben staan bij de app, geven ze ook aan dat je uh, zelf dus ook uh, onmiddellijk mag vertellen wanneer je een leuke URL weet of een leuk station. Ik dacht toch echt dat Sky een uh, goed. Nou, niet dus. We gaan even terug. Spady. Zoekveld. Clear text. Clear text. Cancel. Cancel. Geselecteerd. Dan pakken we het station. Romantic Radio, now playing. Search. 181 FM, The Heart. Click and listen to live music non-stop. Ik ga op. 181 FM. 181 Romantic Radio. Wat ik nu merk en ik weet niet aan wie dat ligt, is dat mijn, um, over het algemeen, is dit zit echt romantisch. Um, dat de voice over niet helemaal. Nederlands. Ja. U-F Standaard taal, Nederlands Nu doet u dit wel U-F 181 FM The Heart Koptek Vat oh. Hier zegt hij Nederlands 100 Knop. Vat Oftewel zet hem in galperieten Backward fade Grijs Knop Stop Knop Een stopknop Play Doe even Die verandert nu in de playknop Forward Knop Forward knop Backward fade Dat kon hij dus niet Start -track. Grijs. Start knop. track, start recording, die doet hij nu niet omdat we gestopt zijn. Volume. 88% een volume knop. aanpasbaar. Knop. En een knop die brengt je naar de App Store. Deel. App Store. Knop. Verlanglijst voor knop. andere apps. Oké, okay, dan gaan we uit terug. Romantiek RR. Op kiezen, op stoot, romantic RR, actief, romantic een heel simpel RR, appje actief, met uh, voor jou alvast geselecteerde radiostations met een uh, nou ja, romantische muziekkeuze. Nou, veel meer uh, valt er eigenlijk niet over te vertellen. Hij is gewoon helemaal goed toegankelijk. Dit was Romantic Radio. Ja, leuk, uh, leuk appje. Uh, Sky Radio heeft natuurlijk gewoon Sky Radio Love Songs ja, ik denk dat het allemaal Amerikaanse stations zijn en die kennen ze dus niet, denk ik. Nee, ik denk het ook niet. Maar ja, je, je zou hem dus kunnen opgeven en dan zouden zij, zoals zij zeggen, hem me gewoon meteen inzetten. ja het wel een uh, romantisch stemmetje, maar... Uh... Het liedje of het geluidje of het muziekje was iets minder romantisch, vond ik... Nee, dat past er ook nog niet helemaal bij. Maar ja, misschien heeft de, de, zeg maar de, de, de DJ zich daar uh, non-stop live muziek. Dus hebben ze toch de verkeerde playlist gekozen of zo. Dat zou maar zo kunnen. He. Oké, okay, heeft iemand nog iets over Romantic Radio? Oké, okay. dan gaan we naar het laatste onderdeel. En dat is uh, nou ja, de, tics, de, de, tics, de tips en trucs... De leuke en minder leuke dingen van Apple van deze week en de valreep. Um, ik zou zeggen, wie de microfoon wil hebben, die grijpt hem. Ja, ik heb iets gezien in de consumentengids. Er stond een uh, bespreking van een app die heet live tv kijken. En uh, die zou dan ook voor de iPhone lezen. Uh, er stond wel bij dat hij nogal duur was. Hij was, uh, geloof ik, iets van 4 euro of zo. Ik heb hem niet gekocht, maar ik was benieuwd of iemand die app kende en uh, of er dan inderdaad gewoon, uh, waar je ook bent, een televisie kan kijken. Ja, ik heb hem uh, geprobeerd. Dus ik heb hem inderdaad ook gekocht. Ik geloof 3,5 euro. Dat is minder duur dan Looktel Money Reader. Die was toen de tijd uh, geen 8 euro uh, overgestond, maar toen ik hem kocht. Dus jij denk ik ook niet. Maar, um, nee, het is, uh, het is geen, prettig geen prettige app. Um, ja, met voice-over gaat hij gewoon absoluut niet goed. Uh, als, je, als mensen nog met een groot letter uh, zitten of gewoon goed kunnen zien, dan, uh, dan gaat hij uh, perfect. Maar, uh, nee, met voice-over is niet te doen. Even, eveneens, uh, ITV online van KPN. Uh, ik weet niet of dat alles een keer betrokken is hier. Maar dat is ook drie keer niks. Um, je kunt wel met je drie vingers naar naar links, van de rest naar links zogenaamd een uh, zender uh, veranderen. Maar dat doet hij met voice-over dus niet. Dus dan moet je met voice-over uit en dan uh, met drie vingers vegen. Dat gaat wel. Ja, ik heb het alles bij KPN, KPN uh, aangekaart. Ik heb uh, KPN. En um, nou, we snappen het. En het zou in uh, hogere versies... Uh, uh, ...hersteld worden, maar uh, nog steeds lopen. Er zijn inmiddels uh, wat versies verder en het is nog, nog steeds niet zo. Maar ITV online zou ik inderdaad, dat is een miskoop uh, in mijn geval geweest, zou ik niet doen. Uh, ja, ik moet even nadenken, want volgens mij heb ik hem ook een keer gekocht. Maar de, als die TV online heeft, heet, moet ik even zoeken in de App Store om dan zie ik meteen of ik hem gekocht heb. Uh, ...volgens mij roept hij alleen maar knop, knop, knop... ...en op een gegeven moment uh, moet je, je moet een categorie kiezen... ...maar volgens mij ben ik ook, want ik heb iemand erna laten kijken... ...geen Nederlandse zenders in tegengekomen... ...dus Nederland 1, 2 en 3, nou ja, die kun je ook via de NPO doen. Die uh, kon ik ook al uh, niet vinden, dus uh, ik heb hem er ook afgegooid... ...maar ik zal even kijken of we inderdaad over dezelfde app praten. Ja, uh, KPN hebben we nog niet gedaan. We hebben wel Ziggo en vorige week heb ik... Uh, UPC, de Horizon Go app gedaan. en uh, nou, ik, uh, Wat ik nu ook van jou hoor Inge, KPN is dus ook niet goed. Uh, bij Ziggo hadden we het, het constant verversen van de pagina. Waardoor je niet verder kwam dan uh, een bepaald aantal zenders. Ik geloof dat het wel lukte met de onderdeelkiezer. Maar dan zou ik dat eens terug moeten luisteren. Uh, de Horizon Go kwam er dan wat mij betreft nog het beste uit. Maar ja, dan moet je dus wel een abonnement bij UPC hebben. Um, ik sprak van hulp nog vandaag en ik ga binnenkort even bij uh, hun langs om te kijken of je dan, of ook het andere deel van de Horizon Go app, dus ook als je Horizon Go hebt, uh, of je dan ook de apparatuur kan bedienen. Want ik heb zelf geen Horizon Go, maar wel een UPC abonnement en ik kan dus wel, zoals jullie vorige week hebben gehoord, alle tv-zenders van... ...mijn pakket bekijken, maar omdat ik geen apparaten heb... ...kan ik dus verder niets bedienen... ...en daar ben ik wel zeer in geïnteresseerd of dat wel kan. Dus ik ga even kijken of TV Online dezelfde app is... ...die ik ook al zelf eerder heb gedownload. Hij heet inderdaad ITV Online. I want uh, maar uh, uh, in, in Nederlandse zin... ...staan er wel degelijk op. Uh, want ik heb het... Ik heb het uh, uh, ...gekocht op aanraden of er is niet... Uh, ...iemand die zei... Uh, uh, dat, ...dat werkt goed, hartstikke goed... En hij had ook een Nederlandse zender op op dat moment. Dus uh, ja, ik. Uh, misschien had degene van wie je de oogjes te leen had. Uh, het, het, is, het is echt niet makkelijk, want er staan echt vreselijk veel zenders op. En inderdaad, categorie. En ik geloof dat je ook in dat land moet kiezen. Dus nee. Oké, okay, nou Inge, hartstikke bedankt. Ik ga natuurlijk mijn eigenwijs. Ik ga toch nog een keer kijken, want ik vind het altijd wel leuk om met dat soort dingen te spelen. Radio en tv-appjes en noem maar op. Oké, okay, um, heeft er nog iemand iets voor de valreep of voor gewoon het hele Apple gebeuren van deze week? Nee, die live tv kijken, of, uh, jij zei, uh, India jij zei iets anders, jij zei zei IC ICTV. nou ja in ieder geval, ik heb hier gewoon live tv kijken, die ik kon downloaden. Ik weet niet, misschien heb ik die ooit verkocht, dat weet ik niet, maar die heet echt live tv en niet meer dan dat. En daar zit 1, 2, 3 op, maar alle RTL en SBS en dat soort dingen meer niet, zowel regionale zenders. En dat is inderdaad ondergedeeld in categorieën nieuws, sport, dat soort dingen meer. Hé, hey, nu ben ik ineens in de lucht. Nou, die, die talkknop die werkt ook voor geen meter. Ik zit met de, met de app en ik wou nog even attenderen op het feit dat de NOS-app onlangs weer is vernieuwd. En die is er zeker niet slechter op geworden, naar mijn idee. Ah, dat is mooi. Ik heb er nog niet naar gekeken, ik had het wel gezien. Maar ik, ik krijg alleen maar de, de pushberichten. Dus dan weet ik eigenlijk voldoende. Ik kijk eigenlijk nooit meer in die app. Nou, dat is uh, goed te horen, uh, Bruno. Nee, hij heet inderdaad, mens, hij heet inderdaad uh, live tv kijken. Je hebt helemaal, je hebt helemaal gelijk. Uh, maar of inderdaad de commerciële een moet opstaan? Uh, nou, inderdaad, 1, 2, 3 staan er wel Dat, dat had ik dan wel gehoord. Maar... Uh, niet gehoord op de app zelf, maar hij heet inderdaad live tv kijken. En dat, uh, uh, sorry, dat was mijn vraag. Ja, ik weet ook niet, dat zal ook wel iets met die commerciële te maken. Ik, ik weet niet precies hoe het werkt, maar er is eigenlijk weinig uh, op internet ook is het lastig om, om die commerciële tv's te vinden of te bekijken. En het lukt natuurlijk wel via de, de providers, omdat, omdat je dan gewoon via hun net uh, de dingen doet. Maar als dat via het internet moet, dan, dan, dan werkt dat op de een of andere manier niet. Ik heb geen idee waarom ze dat niet willen. Want het, ze kunnen het natuurlijk best doen, maar ze doen het gewoon niet. En hoe zit het dan met de, de apps van de zenders zelf? Hè? RTL en, en dat soort dingen. Want die hebben natuurlijk ook apps. Die, zijn niet een beetje, die, die heb ik nooit gedownload ik er zit van. Waarom moet ik allemaal apps van zenders hebben? Maar is die een beetje te doen? Ik heb wel eens zitten werken met uh, RTL Excel... En die werd er niet toegankelijker op. En ik heb hem volgens mij nog wel. Maar uh, daar kon je wel uitzending gemist mee doen. Maar live kijken is mij volgens mij nooit gelukt. Wel terugkijken. Maar of dat nu nog lukt na de laatste wijzigingen. Ik ben er inderdaad ook al heel lang niet meer in geweest in uh, RTL Excel. Nou dat heeft volgens mij allemaal met geld te maken. Hè? Die, uh, die commerciële zenders die, uh, krijgen heel veel geld van die, uh, van die kabelmaatschappijen ook. Om uh, dat uh, geluid door te geven. En uh, daarom wordt dat volgens mij niet zomaar even gratis op, uh, op internet gezet. Nee, mij gaat de NPO, de NPO-app, uh, TV live kijken, die gaat geloof ik wel, als ik me nog goed herinner. Ja, daar kun je Nederland 1, 2, 3 prima mee bekijken. Maar ja, die geven natuurlijk ook die uh, commerciële niet door. Dat is alleen maar Nederland 1, 2, 3 en inmiddels ietsje meer. En uh, ook nog, als je iets, een abonnement neemt, kun je ook nog iets meer, geloof ik. Maar daar heb ik me niet in verdiept, want ik neem nooit abonnementen voor dat soort dingen. Nou, je bedoelt, die, uh, die themakanalen die onder de NPO vallen, die, die zullen allemaal wel te zien zijn. Ja, dat is sinds de laatste update. Zitten die er ook bij? Daarvoor was het alleen maar Nederland 1, 2, 3. Alleen hebben ze het probleem met het menu nog steeds niet opgelost, helaas. Kan ik nog wat vertellen? We zitten niet met, met zo'n klein, niet zo'n groot groepje, dus ik durf het wel. Ik heb mijn iPhone in de Play laten vallen. Niet lachen, niet lachen. Ik heb hem, hem onmiddellijk nagedoken. Maar helaas, het was te laat. Ik heb hem in de zon laten drogen. En in de föhn in de En een bakje rijst gelegd. Maar het wou niet meer. Toen ben ik naar de, naar de voorwinkel gegaan. En die heeft mij de simkaart eruit gehaald. En die zei, probeer eens met de inboedelverzekering. Dat heb ik gedaan. En... Uh, die hebben mij prima geholpen. En die hebben mij naar Apple support verwezen. Die hebben mij nog beter geholpen. Die hadden allerlei mogelijkheden. Uh, uiteindelijk ging de inboedelverzekering gaan betalen. En het gaat zo. Apple die heeft UPS daarmee langs gestuurd. Met een doosje. Of een doosje reparatienummer. Uh, de jongen heeft de iPhone in het doosje geplakt. Met de eroverheen. Toen kreeg ik een mailtje van Apple. Dat hij was aangekomen. En we kreeg een mailtje met de... Uh, service reparatieservice service update status. En uh, ik krijg een, een, een vervangend exemplaar of ze repareren maar dat gaat niet meer want hij <laughs> kan niet goed zien water En uh, ik krijg een uh, vervangend uh, exemplaar en. Uh, nou oké, okay. waarschijnlijk, die man van UPS zei, uh, volgende week kom ik weer langs en dan breng ik weer een nieuwe mee. Dus ik ben wel eigenlijk wel helemaal... Want het is netjes, ik hoop dat je simkaart het nog doet. De simkaart doet het nog, want dan was ik mee naar uh, de Vodafone winkel geweest om eruit te peuteren. Hij was weer een, beetje, <laughs> een beetje roze uitgeslagen. Maar hij doet het nog wel, dat de supportservice van Apple echt prima werkte. En, uh, want ik moest vaak uh, mijn iPhone uitzetten. En uh, ja, dan moet, oh, man, dan moet het weer vleug naar mij en dan wil het weer niet. En, uh, maar je had alle geduld, die jongen. En zei, oh ja, leuk voice-over. Ik heb ooit iemand geholpen die had per ongeluk voiceover over aangezet. En ook de homeknop nog veranderd. Dus ik kwam er ook echt niet naar uit. daar dus hebben ze, hij is zeker wel een half uur mee, net mee zoet geweest. En uh, nou, dat ging echt uh, helemaal vlekkeloos. Ja, ja ik, een, een tijd geleden alweer uh, werd ik gebeld door een cliënt. Uh, die moest zijn afspraak afzeggen. Omdat hij, hij zei, ik hoorde... In, gisteren ineens een heleboel gerammel en, uh, in de wasmachine en toen bleek dat ik mijn iPhone in de borstzak van mijn overhemd had laten zitten en die heeft hem dus, uh, uh, nou die is meegewassen geweest voor een deel uh, en die heeft hem uh, uh, laten drogen en die deed het nog wel, dus die was helemaal blij. Nou, dan sluit ik daarbij aan ik heb een verhaaltje van een cliënt de iPad deed het niet meer uh, en, en vervolgens is ze naar de I uh, iPhone winkel gegaan. Ik weet niet welke winkel of dat de Apple support was, dat uh, durf ik niet te zeggen. Maar die zei van, uh, nou ja, daar kunnen we niks meer aan doen. Dan moet u gewoon uh, opnieuw alles installeren en dan uh, moet dat lukken. En toen kwam ze bij mij en toen bleek het dat dus het aanstond aan en uh, geluid uit. Dus dat kan ook. Ja, lach je wel he. Ja, nee, ik kon mee aan de Apple Store gaan in Arnhem of in Haarlem en Amsterdam. Daar konden ze meteen omruilen. Maar uh, uh, opsturen ging het zo goed. En uh, hij zei wel dat hij inderdaad niet tegen water kon. Dus als je het nou doet, heb je gewoon puur geluk. En hij wou het ook echt niet meer doen. Niet aan de voeding, niet. Nee, nee ik heb hem toegesproken en mee gerammeld, maar nee. Maar waar, waar ik niet aan gedacht had, dat zei de voordeel voor een jongen tegen mij. Uh, de inboedelverzekering, dat zou ik dus gewoon nooit, nooit aan gedacht hebben. Dat vond ik wel een goede tip. Oké, okay, um, heeft nog iemand, het is alweer bijna half vijf jongens, nog iemand iets wat hij kwijt wil vandaag? Nou eigenlijk uh, over deze omgeving, en uh, dat, zal, dat zal jullie ongetwijfeld bekend zijn, maar zoals jullie uh, weten dan kom ik niet veel. Op de um, site van Bartimeus zelf, dus slash I ask, staat een andere link naar uh, deze webomgeving, webconferentieomgeving dan op Blink. Uh, klopt dat? Oh, ik had hem al ingedrukt. Maar Nens, als ik het fout zeg, moet je het zeggen. Volgens mij staat op uh, uh, I de link... Kaal, um, uh, uh, zal ik maar zeggen. En is de link die Nens op Blink Magazine heeft staan... een link via Java. Klopt dat? Klopt helemaal, Tom? Ja, dat klopt. En dan geeft hij, uh, geeft hij mij hele rare foutmeldingen. Want ik heb uiteraard wel uh, de meest recente Java-versie. En hij zegt dat hij te oud is en dat ik moet upgraden. Hé, hey, Nens. Weet jij daar iets van? Ja, hij doet nog wel eens lastig met die uh, Java-dingen. Dus daarom uh, is het ook handig dan als je daar problemen mee hebt... om inderdaad die kale versie vanuit uh, Bartimeus uh, slash /ihs te pakken. In plaats van deze. Als je daar uh, last van hebt. Ik gebruik deze ook en ik heb die Java ook eigenlijk best wel vaak. Nu weer even een tijd niet. Wat ik dan doe is dat java appletje toch maar weer installeren. Of dat wat ze vragen dat ik moet installeren. En vervolgens kan ik hem weer wel opstarten. Dus ik vind het ook een beetje raar verhaal. Klopt. Ja, oké. Okay. Wat ik heb vast, pas van de week nog geüpdate. Maar dat is dan blijkbaar een apart plugin van, van Java wat ze dan gebruiken. Maar goed. Ik kan dan wel zien wie er dan in, in, de, in de room zijn. Dat, dat zie je dan. Maar vervolgens kun je dan in, in, eigenlijk niks. En eigenlijk mijn, mijn vraag van goh, uh, al, die, uh, al die podcasts, die staan wel op link, tot vorige week zeg maar, uh, maar niet op, uh, op IOS. Toen bleven de medewerkers van Bartyme stil. Um, ja, ik weet niet of ik het helemaal goed zeg, maar het is nogal een beetje problematisch om dat geregeld te krijgen. Of dat nou met communicatie te maken heeft of met de manier waarop de Bartimeus website werkt. Maar in ieder geval uh, hebben we volgens mij op een gegeven moment zijn wij toch een beetje gestopt met uh, pushen en zo. We hebben gezegd van jongens de... de, de... Uh, de podcast die moet je gewoon... En, ja, kijk, je moet gewoon op Blink Magazine staan, uh, zijn. Want daar staat gewoon heel veel leuke informatie, toch? Oh ja, absoluut. Maar uh, om, om dat, dan moet je dus naar de ene site om, om, uh, om te gaan meedoen. En naar de andere site... Voor die... Nee joh, dat, dat, dat, zijn, dat zijn hartstikke leuke, leuke nieuwtjes. Uh, dus uh, wat dat betreft uh, uh, moet vooral blijven blinken. Nens, is het uh, uh, niet iets om, om die Java-link maar te verwijderen... Uh... En de gewone link te neer te zetten, want uh, dan moet je wel natuurlijk die plugin in Internet Explorer installeren, maar dat zou toch eigenlijk geen probleem moeten zijn. Of is er een bepaalde reden waarom je die toch wil houden, die uh, Java link op link? Nee, er is geen speciale reden. Ik zou ze ook alle twee kunnen. Ik weet niet uh, welke het beste werkt uiteindelijk. Um, en Inge, je hebt gelijk, um, we, zijn, we streven er ook na om het gewoon op één plek te hebben. Um, en het is uitgelopen op twee plekken en uiteindelijk weer op één plek. Uh, er wordt een nieuwe Bartimees website gebouwd en uh, hopelijk nemen ze het daarin mee en dan gaan er wel wat dingen veranderen dus uh, er zijn wat achter de hoe noem je dat achter de deur dingen zeg maar oh, oké, okay. nee, helemaal, helemaal goed en daarnet zag ik, hoorde ik weer diverse mensen uitklappen en er weer in gaan ja, uh, ik heb er geen last van gehad ik heb de hele uh, een sessie mee kunnen doen omdat ik op de pc zit en ik geloof Mike ook maar uh, ja, nou ja, uh, het zal wel weer die iPhone-app zijn. Uh, maar ja, het is best lastig. Dat uh, is er eigenlijk uitgeknapt. Ge ja, het is vooral die app. En ik, eh, want ik, ik vroeg dat uh, voor Nens even. Ik vroeg dat afgelopen dinsdag in de Jaws-vraaguur. Omdat wij het inderdaad, zeker als we uh, als, uh, binnen Bartimeisum gebruiken, mensen er regelmatig worden uitgeknikkerd. En ik het op vrijdag eigenlijk nooit zie, behalve als de, de, de app aanwezig is. Maar voor de rest is die net zo stabiel als dat ik bij Freedom zie. Dus um, het heeft uh, of bij ons dus met het netwerk te maken, want jij zit ook volgens mij nu gewoon thuis toch? En uh, of met, uh, met de app, en we hebben alles eerder gezegd, ze moeten maar weer eens contact opnemen, want ze doen helemaal niks meer met die app en het blijft af en toe gewoon echt huilen, dat ding. Ik ben er ook net weer in, en dan maak ik maar gelijk van de gelegenheid gebruik om even te zeggen wat ik uh, nog op mijn hart had. Um, er is op het ogenblik een probleem bij uh, aangepast lezen. Nieuwe boeken, die kun je uh, niet meer streamen. En dat is heel fijn. Want uh, vandaag is het 1 augustus en dan hebben ze altijd aanwinsten. En al die aanwinsten, die, uh, die, uh, nou tenminste allemaal weet ik niet of het daarvoor geldt, maar ja, via de Daisy app uh, kun je ze niet pakken. Je kan ze niet meer downloaden. Je, je moet ze uh, per cd bestellen. Hoe lang dit gaat duren weet ik niet. Ik weet wel dat het al een tijd duurt. Want ik heb al uh, afgelopen weken uh, alle nieuwe boeken die ik kreeg, uh, kreeg ik op cd omdat ik ze niet kon, kon downloaden. Dus het is even knap balen, vooral voor de voice dreamers. Ja, dat is Bevelend. Ik heb toch vorige week nog wel wat gehaald... Um... Is het gemeld en, en is het inderdaad uh, expres of is het een probleem bij hun in het systeem? Weet jij dat, Astrid? Nou, volgens mij is het niet expres. Maar het is, er is een storing daar. En ik heb het vanmiddag begrepen dat ze eraan werken. Maar uh, ja, ik, uh, dat, dat, dat, is, dat is heel, heel lastig. Dus nu moet je alles op cd uh, doen. En dan moet je het nou ja, weer op je kaartje of, of dan ook eens niet krijgen. Dat is, niet, dat is natuurlijk niet zo moeilijk, maar te, wat te makkelijk. Het is bij de best, uh, oudere boeken niet hoor. Het is alleen bij de boeken van de laatste, nou, zou ik maar zeggen, wat, mij en, uh, wat ik heb gemerkt, de waren 14 dagen. Bij De Linio deed hij het ook niet, maar dan heb ik een update gekregen van De Linio. En nou doet hij het weer. Maar ja, de iPhone app kan ik dus niet proberen. Maar bij De Linio uh, doet hij het sinds twee dagen weer wel. Streamen en downloaden. Niet bij de nieuwste boeken. Absoluut niet, want ik heb het vanmiddag nog geprobeerd. Dat gaat niet. Nou, daar kan Linio niks aan doen en uh, de, de iPhone niet. Maar dat is een foutje, dat heb ik vanmiddag begrepen bij anders lezen op Toom. Of nee, hoe heet het ze? Aangepast lezen. Dus uh, ja, ik heb een heleboel boeken op CD besteld nu aan winsten. Ik moet nog eens kijken, ik dacht dat ik een nieuw boek had die, die ik gedownload had, maar ik zal het nog eens doen. Ja oké, okay. ik hoop dat ze dat dan wel weer oplossen, want het, het scheelt een, een hoop gedoe. In eerste instantie dat versturen en alles wat erbij hoort en zo. Oké, okay, Assi, dankjewel. Uh, heeft er nog iemand voor de valreep om uh, 16.35 uur zegt mijn pc? Ja, op de linie kan uh, kunnen we met sommige boeken wel, uh, maar niet in het genre dat ik toevallig net leuk vind. Alleen in het genre overig. Ja, het is dat. E, voor, je, voor de, voor de, voor de Mac-gebruikers, er is een nieuw boek gratis uitgekomen. Waarvan ik de titel vergeten ben, maar die staat op de iPhone. Uh, uh, Working with Mavericks. Of, nou, ik weet het echt niet meer, maar het is een gratis boek. Van een, een, een, een, een trainer die met blinde veteranen traint. En die heeft een nieuw boek geschreven over het gebruik van de, van de mac met Mavericks. En die gebruikt dan vooral het trekpad, omdat die mensen het natuurlijk er gewend zijn om de muis te gebruiken. Maar het is wel heel erg handig. Oh, nou ben ik dus even weer in de lucht. Maar, nou, zowel die app, ik ben hem van, hem vanmiddag al vier keer spontaan uitgeknald. En de tolknop werkt uh, zes van de zeven keer ook niet. Dus het is een rampenplan. Maar uh, ja, ik wou net nog een aanvulling uh, doen op die uh, op die uh, deze boeken. Uh, als je Dropbox hebt, is het niet echt een ingewikkelde zaak, vind ik althans, om ze alsnog uh, in je iPhone uh, te krijgen. Die, uh, in ieder geval ik, ik hoorde Astrid iets zeggen over VoiceDream. Tom was daar ook een enthousiast gebruiker van. Als je zo'n cd zeg maar uh, eventjes in een mapje op de pc zet... en vervolgens dat mapje eventjes comprimeert in een zip-formaat... en je uploadt het dan naar Dropbox... dan kun je dat heel simpel uh, in uh, Voice Reader kun je dat ezen. Uh, ja, dat is bekend Bruno. Maar wat je bedoelt is als je gewoon... Uh, een boek vanaf de website kunt downloaden, en dan download je hem meteen naar Dropbox en dan heb je hem al gezipt staan. Dus het scheelt een aantal stappen. Je hoeft niet te wachten totdat het cd'tje bij je thuis is. Je hoeft niet het cd'tje uh, uh, zeg maar, uh, te kopiëren naar je pc en te sippen en zo. Dus als je het boek kan downloaden, ben je, uh, sla je een aantal stappen over. En dat kan dus nu even niet. Dus je moet nu gewoon op de post wachten. Dan als het een beetje begreep was dat ze het nu op een kaartje ging zetten. Dus in feite het helemaal buiten de iPhone deed. Dus vandaar mijn suggestie om het dan eventueel langs die weg te doen. Ah, dat heb je heel goed begrepen Bruno. Ik, uh, ik lees daar namelijk vrijwel geen boeken via de iPhone. Maar als iemand het wil, dat bedoel ik te zeggen, ik moet nu eerst tot dinsdag wachten. En dan moet ik ze allemaal kopiëren. En dan, en dan kan ik ze op een kaartje zetten om op de linie of op de bookcensus te lezen. Uh, want dat zijn de twee dingen met wie ik. Of op mijn. Uh, hoe heet het? Tafelmodel, plekstalk uh, of zo. Maar uh, ik lees ze sowieso niet via de iPhone. Maar ik dacht, dit gaat over Apple. Dus laat ik dat er maar even bij zeggen. Ja, zeker. Nou, ik ben er. Uh, Nadat ik het heb gezegd, dat ik. Uh... Geen storm heb gehad ben ik ook een keer 8,5 geweest. Dus uh, ja, ik weet het ook niet. Maar uh, ik vond het in ieder geval heel, een heel erg uh, leuke middag weer. Uh, sinds lange tijd weer bij geweest. Uh, Tom en Nens. En uh, ja, ik, uh, ik ga toch weer eens kijken of er weer een leuke podcast bij zitten. Want dat heb ik ook een tijd niet meer gedaan. En ik wil jullie hartelijk, uh, hartelijk danken voor deze middag. Dankjewel Inge. En kom vaker langs. Want ja, de eerst komende weken horen wij elkaar niet. Hè? Want Jaws uh, gaat er ook met vakantie. Dus uh, je bent altijd welkom hier. Um, ik weet alweer wat ik wou zeggen. Ik, ik, dat is heel gek. Maar ik heb nog nooit iets met dat trackpad gedaan op de Mac. Ik weet ook niet of dat nou echt iets toevoegt. Moet ik eens even met Nens overleggen. Want die geeft de trainingen bij ons. Dus, uh, maar ik, ik, heb, ik doe nooit iets met de trackpad. Ik doe het eigenlijk altijd met... Uh, Toetsenbord en hier thuis heb ik ook vanwege Pro Tools heb ik er een, een uitgebreid toetsenbord aan hangen. Dus uh, ja, dan, dan ben je sowieso al weg van het trackpad. Uh, letterlijk weg van het trackpad bedoel ik. Ja. Uh, dankjewel Inge. Uh, ik wilde even zeggen dat, uh, dat, dat je eruit werd gegooid, dat was mijn schuld. Wat we doen is als uh, Bruno stond vast met zijn iPhone en wat ik dan kan doen is dat ik. Uh, uh, vanuit de admin iets kan doen om jullie zeg maar, allemaal opnieuw te, uh, los te maken. Zeg maar. In plaats van dat ik jullie losmaakte, heb ik dus gezegd van alle, alle mensen eruit. Dus disconnecten. Dus het was mijn fout, sorry. En uh, Tom, de trackpad is uh, best handig. Zit er zitten leuke handige dingetjes in. Uh, als extraatje kun je hem zeker gebruiken, want je kunt wat sneller door dingen heen scrollen en dat soort dingen. Dus een trackpad is best handig als extraatje. Ja, uh, ja ik, het is mij ook wel eens gebeurd, je moet dan inderdaad naar het uh, uh, niks zijn ingelogd als moderator, zoals dat heet, zoals jullie kunnen zien. En dan heb je een extra minuutje in de menubalk zitten en dan kun je bijvoorbeeld doen clear speaker. En dan, dan stop je de microfoon van degene die op dat moment aan het praten is. En die moet je hebben in plaats van disconnect all. <coughs> ja, kan gebeuren. Ik vind het dat ook handig. Uh, je moet er even aan wennen, je moet ook zorgen dat je het niet per ongeluk aanraakt. Als vliegt de cursor ergens anders heen. Tot je het dan komt hij weer gewoon weer terug. Maar er zitten inderdaad hele handige dingen in. Ik zou er zeker eens naar kijken. Oké, okay, ga ik doen. Oké okay, mensen, nog één keer. Heeft er nog iemand iets voor de valreep? Eenmaal, andermaal. Nou, uh, uh, uh, sorry dan. Of uh, uh, uh, Geef niet. Uh, kan gebeuren. Uh, ik heb... Uh... Ja, het is niet echt een iPhone... Of, of iOS vraag uh, maar het heeft wel iets te maken met uh, misschien met, met, met, uh, met iOS of dus met mobiele uh, en met, met apps het gaat om uh, Twitter uh, ik uh, kan al een, een tijdje uh, geen in een direct mail dus in een direct message, dus privé aan iemand geen links versturen en nou blijkt dat inderdaad als ik op Google kijk dat dat dus een probleem van Twitter zelf is en um, op verschillende websites geven ze dus uh, tips hoe te omzeilen dat je toch links in een DM kunt douwen. Dat hebben ze natuurlijk gedaan vanwege al die spam van onbekende mensen die uh, spam DM's sturen naar mensen. En dat is natuurlijk heel erg irritant. Want dat zijn uh, vaak links die uh, ja, malware bijvoorbeeld bevatten of wat ook. Um, maar onder andere is één tip uh, om uh, spaties uh, Um, in de link te plaatsen bijvoorbeeld de, een spatie voor de punt org ofzo of, of voor de punt uh, uh, de domein uh, uh, extensie um, dan moet je het natuurlijk zelf wel weer goed zetten maar uh, als je hem kopieert maar dan uh, schijnt het wel te werken er zijn ook nog andere uh, tips maar die zijn wat ingewikkelder maar een eenvoudige tip is dus om een spatie in te geven in de URL. En uh, ja, ook niet uh, inkorten, ook niet verkorten, want dat werkt ook niet. Daar dus zit Twitter ook inmiddels achter dat dat niet, uh, niet gaat. Maar uh, je krijgt dus een hele onduidelijke melding normaal gesproken van je kunt niet verzenden, verboden, weet ik veel. En door een spatie in de URL te zetten gaat dat dus. Uh, moet dat is dus wel gaan. Ik heb het zelf nog niet geprobeerd. Um, dan moet ik het met iemand even testen. Maar dat uh, uh, schijnt dus te moeten, te moeten gaan. Te, te gaan. Sorry. Oh, daar heb ik wel een vraagje. Uh, maar ja, dat is een beetje misschien lastig als je het nog niet hebt gedaan. Want je zegt, uh, bijvoorbeeld, ik uh, pak uh, blinkmagazine.nl. En uh, ik kopieer de link en ik uh, plak hem in Twitter. Alleen ik zet even een spatie tussen mijn uh, Blink... Uh, volgens mij dan een spatie dan .nl dus, um, en dan uh, vervolgens kan ik hem waarschijnlijk gewoon versturen want dan ziet hij het gewoon als losse tekst en moet ik dan aan de andere kant zeg maar die spatie weghalen om dat te activeren ik, volgens mij snap ik het niet helemaal maar misschien jij beter nee degene die dus die, die dm ontvangt die moet natuurlijk wel eventjes uh, knoeien om, om, dus, uh, hè, om uh... Naar Blink te gaan, zeg maar. Je verstuurt hem dus eigenlijk door, wat, net wat jij al zei, door die spatie wordt het voor uh, de Twitter een gewone stukje tekst. En inderdaad moet je dan als ontvanger die spatie er weer uithalen. Dus als je die dan weer kopieert in je browser, moet je er wel voor zorgen dat die spatie weer weg is, want anders roept je browser dat hij hem niet kan vinden. Ja, precies. Zo, zo, uh, zo werkt dat. Inderdaad, uh, een goede conclusie. Hier, Tom. Nou, een mooie tip, inge. Ik, uh, ik heb eigenlijk nog nooit, uh, volgens mij een, uh, een linkje gestuurd in de direct messages. Dus uh, goed om te weten. Nou, het rare is dat uh, dat niet in instantie in de gewone Twitter-app van uh, iPhone het wel deed. Of nee, in uh, nee, gewoon uh, via uh, Tweetlist. Nee, uh, God weet maar iets, ietsje gewoon via de computer en uh, uh, gewoon. Dat deed het dus wel, maar op uh, mobiele uh, devices dus niet. Dus niet op Twitter en niet op Tweetlist. En tweetlist heeft trouwens ook uh, even kuren gehad, maar uh, door geen push-notificaties te sturen, maar dat is weer gerepareerd. Uh, dus uh, dat was ook best wel, nou ja, vervelend niet vervelend, maar het is wel, ja toch wel vervelend eigenlijk, zeker als je er meestal in werkt, maar, um, maar nu dat je het um, dus echt nergens meer, ik denk ja, uh, ik ga toch eens kijken op Google hoe dat nou komt en nou ja, daar kwam dus uh, inderdaad uit de nou dat het Twitter zelf komt en ik denk nou misschien uh, voor de mensen die dat wel eens doen uh, toevallig had ik dat van de week en ik denk, waardoor doet hij weer niet ja, dus uh, vandaar dat ik het eventjes hier meegeef mee Oké, okay, dankjewel Inge. ik laat het er ook keurig in staan. Oké, okay, voordat ik de opname stop, nog één een keer, eenmaal, andermaal. Oké, okay, dan wil ik iedereen bedanken voor haar, zijn aanwezigheid en inbreng van deze vrijdag de 1 augustus 2014. Partimees I Ask Vraaguur. Um, dan rest mij niets anders dan uh, te hopen dat jullie er volgende week op 8 augustus weer allemaal zijn, want dan zijn wij er ook. En jullie een goed weekend te wensen. Tot volgende week. Movement